Nu volgt een bommelverhaal dat heel leerzaam is voor iedereen die aan groeistuipen leidt. En omdat vele Nederlanders zich willen ontplooien van kleine ukjes tot vergrijzenden, is dit een uitzending van nationaal belang. Laat ons luisteren naar de mopbeweging. Vandaag vertelt Yvonne van den Hurk de mopbeweging. Wanneer men vanuit Rommeldam rechtstreeks naar het noorden vaart... krijgt men al spoedig het eiland Starring in het zicht. Maar omdat er niet veel aan te zien is en er ook weinig handel gedreven wordt... varen de meeste schepen er zonder belangstelling langs. Bij gebrek aan een vliegveld is er ook geen luchtverkeer... zodat men van het hele eiland alleen maar weet dat het bewoond is. Daar huizen wat Ongarenland landkrabben zonder stuwing in hun donder. Al dus kapitein Walrus die er wel eens komt om een ladingtje starwortels in te nemen. Aan deze inlichtingen hebben we natuurlijk niet veel. Er zou dan ook geen reden zijn om langer bij dit lapje grond stil te staan, wanneer er op een keer geen verbinding met de vaste wal tot stand was gebracht door enkele jonge starringers, die we hier met een enorme vuurpijl over het strand horen dragen. Het waren rep en woel. Twee inboorlingen die in het geheel niet leken op de beschrijving die de gezagvoerder had gegeven. Maar dat kwam omdat zij mops waren die zich in de moerassen plachten op te houden. De kust was voor hen verboden terrein. Ver genoeg. Zet hem rechtop, Rep. Duw hem diep in de grond. Oké, okay. en nu naar boven. Klim erin. Ja. Oké, okay, Woe. Ik maak mijn riem vast. Oké, okay. Haai je vast. Ik ga het kruid aansteken en dan ga je. Als dit lukt, hebben we het luchtruim. Dat is het einde van de vergronding. Daar ga je, Rep. De vuurpijl waarop Rep zat, schoot hemelwaarts en boog toen met een flauwe bocht naar het zuiden, een breed spoor van sterretjes achter zich latend. Na een korte tocht over zee had het tuig zijn meeste kruid verschoten, zodat hij begon te dalen en knetterend op een lage fietser afkoest. Een onbekende vliegende voorwerp. Ach, dit fenomeen heeft mij de hoedersbalkans verschutterd. Maar ik moet zijn vlucht snel volgen gaan, daarmee hij mij niet ontkomt. Dit vraagt in een wetenschappelijke onderzoeking. De volgende morgen besloten heer Bommel en Tom Poes een flinke wandeling door de winterse natuur te gaan maken. Ze waren nog niet ver gekomen toen ze professor prolitskowski aan de kant van de weg zagen staan. De goede dag. Kijkt u dit maar aan en zegt u mij wat u daar ziet. Bittekun. Afval. Tegenwoordig werkt men zijn vuilnis maar overal neer. De politie moest strenger optreden, zeg ik altijd. Maar het helpt niet. Hmm. Het lijkt mij een uitgebrande vuurpijl toe. Hmm? Maar het is wel een erg grote. Een oefo. Dat is het. Hmm? Maar wij moeten deze fenomeen wetenschappelijk betrachten. Is de oorsprong buiten aard? Of zouden hm. luizenjongens het op mijn hoedersbol voorzien hebben, vraag ik mij. Ho hoedersbol? De eigendommelijke pfeil pijpte mij ganz nah over de schedeldak. Ah. Hij liet een ja. spoor van sterlijns na, die ik nauwlettend gevolgd heb. Totdat ik deze ongevoeg hier in de drek ja. zag. Een nauwlettende onderzoeking is hier op de plaats. Ja, dat, dat lijkt mij ook. Veel succes hoor. Ja, ja. Die heeft ook altijd wat. Het was een vuurpijl, zoals ik direct al zeg. Heel gewoon. Ik weet het niet. Hij was wel erg groot. Oh, heerlijk. Beweging is goed voor een heer van mijn stand. Het bevordert de bloedsomloop en uh, houdt de spieren in orde. Mm -hmm. Te veel zitten geeft vetzucht, zei mijn goede vader altijd. En uh, daar houd ik mij aan. Daarom heb ik zo'n prima conditie. Uren zou ik zo kunnen voortgaan. Hoewel, men moet niet overdrijven. Laten we hier even gaan zitten, jonge vrienden. Oei, niet zitten, niet zitten, snel. Ik moet helpen. O, wat was dat? Er ontploft iets, een rotje of zo. Ik raak kruiddamp. Niet zitten, niet zitten. Wat betekent dat? Wat zijn dat voor streken? Geen streken. Ik ben een mop. Vandaar. Huh? Een, een mop? Ik, ik, ik weet niet wat je bedoelt. Maar van dit soort streken zijn we hier in het geheel niet gediend. Ik, ik zou er iets voor voelen om je bij de politie aan te geven. Hoe, hoe is je naam? Ik ben rep. En toen ik u hoorde praten, wist ik meteen dat u ook een mop was. Beweging is goed, zei hij. Zitten geeft vetzicht, zei u. En toen ging u zitten. U loopt grote gevaren. Daarom dacht ik, laat ik helpen. Wat, wat bedoel je? Kan je niet een beetje stilstaan als ik tegen je praat? Zitten en stilstaan zijn gevaarlijk. Dan wordt men een stap. Vandaar. Ach ja. Beweging is goed. Ja. Te veel zitten geeft vetzucht. Zijn mijn goede vader altijd. Uh. En daar heb ik mij aan gehouden. Een mob noem je zo iemand, hè? Ja. Alleraardigst. Ja, ja. Ik ben een mob. Altijd in de weer. Als het niet met het lichaam is, dan is het wel met de geest. Goed zo. Maar ik begrijp nog niet wat je met die gevaren bedoelt. Wat is een stap? Weet u dat niet? Nee. Een stap is een mop die vergrond is. De tweede groeistoot. Dat is erg hoor. Daarom heb ik een luchtpijl gemaakt. Want ik wil geen stap worden. Nee, nee, nee. Deer spoor is ganz klaar te vervolgen. Pauw. Oh. Hier hebben wij hem. Een ganz nervose verschijning. Met fenomenadige trekken. Een labieler karakter zo te zien. Onderhaven van grote spanningen. En van hysterische aanlagen. Zijn uh, nerven zijn ganz bijzonder aangespand. Dat hopst maar rond zonder een moment rust te betrachten. Is hij op deze aardkogel geboren? Zo vraag ik mij. Hij is een uh, mob. Die zijn een beetje rusteloos van aard. Wat? Uh, een mob? Altijd in de weer, net als ik. Te veel zitten geeft vetzucht en bovendien loopt men het gevaar een stap te worden. Daarom moet men altijd in beweging blijven. Kom maar toch bij, professor. Op die bank hier is nog plaats. Niet zitten, niet zitten. Ja? Een mop, pran, kan dit stammen van de woord mobil? Dat zou kunnen. De stab kan dan ja in een stabil wezen. Dit verdient een wetenschappelijke bestudering. Uit welke land stamt de persoon, ja? Oh, oh, jongen, dat duiken Deze mobil werd mijn rotje onder het zittersvlak zodat mijn hoed mij nu over de ogen klammert. Heeft hij geen eerbied voor een wetenschappelijke. Oh, hij meent het niet zo kwaad. Ook ik ben pijnlijk getroffen, heer Prilikovki. Maar laat ik me gaan... Ah. Nee, ik, ik begrijp de angst van dit ventje Help mij uit de hoedersband. Ik wil de behoorde inschakelen. Ja, ja, ja. Dat is een goede beweging tegen de vergronding. Zo gaat het goed. Ja, ach ja. Men kan dit aan mij overlaten. Ik uh, zal mij persoonlijk over u ontfermen, heer ik heb. Uh, nog een beetje. Eerst moet ik de professor even uit zijn hoed halen. Uh, hij begint al één te geven. Eén, twee. De mops hebben het niet gemakkelijk. Als we maar niet zo klein waren en als er maar een oudere was om ons een handje te helpen. Ja, ja. Het is nu zo vaak miskleunen, dat zie je aan die vuurpaal. Mm -hmm. Dat komt alleen door gebrek aan ervaring. Ja. Maar ja, alle ouderen zijn staps of vergrond. oh, oh, oh, oh. niet alle ouderen, heer Reb. U, u hebt precies degene getroffen die u nodig hebt. Kom binnen, dan kunnen we eens rustig praten. Dat is een heel druk en beweeglijk persoon. Ik hoop dat heer Olivier weet wat hij doet. Ik voor mij voor voel moeilijkheden als men mij toestaat. <lacht> Net als ik dacht, als ik zo vrij mag zijn. Heer Olivier, ja? uw fauteuil ziet er ontploft uit, als ik zo vrij mag zijn. Net op tijd, dat is de ergste stapstoel die ik ooit gezien heb. Mijn stoel is getroffen door, door een rotje. Zal ik deze jonge heer Rep de deur wijzen? Nee, Het oh, komt nee. me voor dat hier van wangedrag ja, sprake ah. is, wanneer u mij toestaat. Laat maar, Joost. Ik was daar bijna gaan zitten. En dat is gevaarlijk, want ik kan me al te gemakkelijk een stap... Worden en vergronden. Ik heb dat nooit zo begrepen, maar vandaag zijn mij de ogen opengegaan zodat ik een wending aan mijn leven kan geven. Als je begrijpt wat ik bedoel. Uh, zeer wel, heer Olivier. Laten we voor alle zekerheid de andere stoelen ook maar behandelen. Net als ik reeds vreesde, er breken moeilijke tijden aan. Goedendag. Zielknijper is de naam. Opvoedkundige. Ik heb zojuist een onderhoud gehad met professor Perlitskowski. Het schijnt dat de heer Bommel zich bezighoudt met de opvoeding van een vreemd ventje dat per vuurpijl is aangekomen. Maar per vuurpijl? Dat zou me niet verbazen. Het meubilair is daarnet onklaar gemaakt met rotjes en ik verwacht ieder ogenblik een gillende keukenmeid. U moet het niet te somber zien... Zo langzamerhand zijn we op verwaarloosde en achtergebleven jeugd ingesteld. Het loopt niet zo licht meer uit de hand als in het verleden. Wilt u mij aandienen? Lekker. <kijntrek Zurben> blijf Lekker. Ja. Uh, hier is de heer Zielknijper, dat u het goed vindt. Ja, helemaal uh, ja. goed. Uh. Het gaat al beter. Je moet een stap uit je voeten houden. Je... Blijf uh. springen. Ja. Yes. Ja. Uh, kijk, kijk. En. Vandalisme uh, en agressie. Huh. Uh, uh, uh, uh, Men ziet dat huh. eens uh, bij deze uh, uh, gevallen. Huh. Uh, welke gevallen? Huh. Welke van agressie? Uh, gaat u uh zitten. Ik heb genoeg gezien. Ik zal opdracht geven in te grijpen. Wat is er aan de hand? U lijkt rep wel? Nou, praat me er niet van. Rep is door de politie weggehaald voordat ik hem met raad en daad terzijde had kunnen staan. Het is heel onrechtvaardig, jonge vriend. Mm -hmm. Maar wel veel uh, rustiger blijkt. Het nou. was maar een vreemd ventje. Rep was een mop. Mm. En een mop is e eigenlijk een, een vrijheidsstrijder. die geholpen moet worden door een oudere en een wijzere. Wat er in Repsland aan de hand is, weet ik niet. Mm -hmm. Maar het zijn ernstige misstanden. Hier ligt een tak. Daar was ik al bang voor. Maar als u nu even stilstaat, dan kan ik beter luisteren. Ja, ja, ja. O, ja het is uh, inderdaad wel erg afmattend. Uh, de mopbeweging, bedoel ik. Maar als hier voel ik dat daar tegen de verstaring opgetreden moet worden... En daarbij moet jij mij helpen, jonge vriend. Kijk, de toestand is zo. Zou u nu niet even stilstaan? Dit houdt u niet vol. Als je gehoord had wat ik gehoord heb... dan zou je weten hoe gevaarlijk stilstand is. Het leidt tot verstarring. Deelde de jonge rep mee mede. En aan verstarring gaat de wereld ten onder. Hé, hey, die zak op die taxi komt me bekend voor... Het is kapitein Walbus. Wat zou u moeten? Als dat hoppels niet is. Ogenblikje, meneer. Ik heb hier een passagier bij me die iets van je wil weten. Dit is Slof Stabiel. Een landkrab die ik meegenomen heb van het eiland Starring. Hij is daar een hoge oma als ik het wel heb. Aangenaam, u te Zou u een ogenblikje rustig? Willen blijven? Dank u. Dat is al beter. U weet niet hoe vermoeiend het zien van uw bewegingen... voor mij is. Bezorgt mij stuwingen... en nerveuze hoofdpijnen. Mijn naam is uh, Bommel. Het is toevallig uh, dat u van Starring komt. Dat is hetzelfde eiland uh, waar... Uh, uh, u vooral uh, uh, uh, rustig willen spreken. U weet niet hoe vermoeiend een verwarde gedachtegang voor mij is. Het bezorgt mij aandrang in de schedel. Ik zag u daarnet huppende bewegingen maken. Heel onrustig. Ze deden mij denken aan de mopbeweging. Die in mijn vaderland voorkomt. En daarom dacht ik dat u mij misschien een inlichting zou kunnen geven. Hebt u mijn neef ook gezien? Hij is een jonge mop van het eiland Staring. Ja. Dat wilde ik net zeggen. Toevallig heb ik. Kalm her... toch? Ik kan die drukte niet verdragen. Wat nu mijn neef betreft, hij is per vuurpijl vertrokken. De jongeren zitten vol ongezonde stuwing. Maar gelukkig heeft zijn vriend Boel alles verteld, zodat ik mij meteen kon inschepen om het ventje te zoeken, een grote opoffering, maar orde en tucht. Als hij Rep heet, heb ik hem ontmoet. Dat had ik u meteen al kunnen zeggen, als u mij niet in de reden gevallen was. De politie heeft het kereltje meegenomen, nadat het mijn stoelen heeft laten op. Juist. Dank u. Dat wilde ik even weten. Dank u zeer. Wilt u mij nu naar de politie brengen, kapitein? Wel, ja. Dank u wel. Oh, Vreemd iemand. Hij heeft wel keurige manieren, maar er gaat weinig van hem uit. Een zeurpiet, uh, een als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja, maar we hebben verder niets met hem te maken. Als u uw stoelen nu even laat opknappen, is alles weer in orde. Dat rare ventje Rep wordt nu door zijn oom wel netjes naar huis gebracht. Heb je dan geen gevoel, jonge vriend? Na deze ontmoeting begin ik het gedrag van Rep steeds beter te begrijpen. Zijn oom werkte mij lelijk op de zenuwen en het is geen wonder dat het kereltje mij aanraadt om in beweging te blijven. Aan verstarring gaat de wereld ten onder en hier is een taak voor een heer weggelegd die ik plotseling heel duidelijk zie. Daar op het eiland Starring liggen jeugdproblemen waar iets aan moet worden gedaan. Dr. Anders Zielknijper was intussen tot dezelfde overtuiging gekomen. Hij had de jonge rep voor een onderzoek naar zijn werkvertrek in de kliniek gebracht. Maar nadat het ventje al springend enkele rotjes onder zijn meubilair geworpen had... stond de geleerde met de handen in het haar. Dit is een jeugdprobleem van de eerste orde. Agressie en ongecoördineerd gedachtenleven. Ja, dit wordt een heel moeilijke behandeling. Ja, goedendag. Ik weet bereits waar zich de zaak om handelt, want ik heb de mob-fenomeen nauw bestudeerd. De jonge leider is in een starringer in de eerste fase. Ganz interessant. Uh -huh. Wanneer we hem ter observation houden, kunnen wij wellicht te weten komen ja. hoe de tweede en de ja. derde fase uitzien. Uh, wat bedoelt u? Eerste fase? Uh, uh, hebt u het oog op een schoksgewijze Nou, Zo kan men het ja zeggen. Ik meen de peikop-proces. Sorry, meneer Zielknijper. Hier is een oom van de patiënt Rep. Hij is helemaal overgekomen van het eiland Starring om zijn neef te halen. Hij heeft haast, want de boot vaart vanmiddag alweer af. Schade. Zo ontgaat ons een wichtige studiefak. Maar ik laat het niet varen, om de donder niet. Ik ga mij in de aangelegenheid verdiepen. Gans diep, hm? meneer Zielknijper. Het goede stoomschip Albatros lag op vertrek in de haven van Rommeldam. Het was net die morgen aangekomen met een lading starwortels van het eiland Starring... maar het moest diezelfde avond weer vertrekken voor een verre tocht naar het noorden. Terwijl de bootwerkers de laatste zakken wortels aan wal droegen... reed de taxi met de kapitein dan ook alweer naar de loopplank. De gezagvoerder nam de oude heer Stabiel en zijn neefje Rep mee aan boord. Het is gelukkig maar een kort oversteekje naar Starring. Als ik ze helemaal mee moest nemen naar Witbergen... zou ik de strandflow kriebels krijgen van het overgehaalde jong met zijn geheupel. Dondersnee. Passagiers is niet alles. Bobbels! Wat moet jij hier in mijn kajuit? We liggen op vertrek, meneer. Ik moet uitklaren. Oh, dat uh, komt goed uit. Uh, wij varen met u mee als passagiers, Tompoes en ikzelf. Op het eiland Starring heersen toestanden die ik, als beide tijdsheer, heel fijn aanvoel. Er moeten daar veranderingen worden aangebracht. Voordat het te laat is, heer Rus, aan verstarring gaat de wereld ten onder, als u begrijpt wat ik bedoel. Het is dat je goed van betalen bent, bommer. Dat was een voorspoedige overtocht, nietwaar, heer Olly? Ja. Kijk, huh? daar is Starring al. Oh. Komen we nu aan land... In de sloep. De? Kom mee, heer Bommel. Daar hangt de valgreep. En als u zich goed vasthoudt, kan er niets gebeuren. Zo, het... die sloep is maar klein. En, en er zitten al passagiers in. Een onrustig ventje. Maar, maar, maar wacht even, dat, dat is rap. Daar is Bommel. U weet wel, de vreemdeling die mij zo goed begreep, oom Woedend water en slopende deining. Mijn arme hoofd zit vol stuwing. Bobbel! Eh, eh, eh, dag jongen, rapper! Niet zo springen! Oh! Ah! <totifice Universiteit> oh, ah, ik verdrink! Oh, de oh. riemen! We ah, zit er niet te kijken! Hey Olly! Goeie rap! The heer Olly drijft af! Overgehaalde lubbers. Ze moeten niet denken dat ik op hun apenkuren kan wachten. De albatros vaart over een uur. Schade aan de sloep zet ik op rekening van blobbers... wanneer ik over een week terugkom. Heer Bommel spoelde aan op een afgelegen stukje strand... waar hij geheel versuft en met gorgelende ademhaling op de vloedlijn bleef liggen. Een vreemdeling... Die stilletjes aan land probeert te komen. Dat is niet netjes. Daar houden wij niet van. Het is niet rustig. Men kan geen orde handhaven. Voor iedereen op zo'n slordige manier het land binnentrinkt? De vraag is... Is het een mop? In dat geval... ...kunnen we hem beter laten liggen. Maar aan de andere kant... ...is het natuurlijk mogelijk... ...dat het geen mop is. En dan... ...zou hij misschien geholpen moeten worden. Ik stel voor... ...hem een kans te geven... ...een nauwkeurig rustig onderzoek... ...is hier op zijn plaats... Een nauwkeurig onderzoek. Het is zeer afmattend. Maar ik zie onze plicht. Laten we hem meenemen. Voorzichtig, waardepal. Vooral kalm blijven. Hier moet heer Bommel aan land zijn gespoed. Ik zag zijn arm boven water steken. Hij bewoog nog. Mm -hmm. En waar beweging is, is leven. Kunnen we niet wat rustiger spreken? Jullie weten niet hoe uitputtend al deze beweging voor mij is. De stuwing verschemert mijn gedachtegang. Kijk, hier, hier zijn voetsporen. Hij is weggedragen. Weggedragen? Hoort u dat, oom? Ja. Wie heeft hem weggedragen? Nu is het genoeg. Waarde je verstoort hier de orde en bovendien hoor je niet in de volwassen maatschappij thuis. Oh. Ga terug naar het moeras waar je plaats is. Inmiddels zal ik te werk gaan om inlichtingen over de vreemdeling in te winnen. Dat hoort zo, hoewel het uiterste van mijn krachten gevergd wordt. Ik moet heer Olly zien te vinden. Maar hoe? Dat was inderdaad niet zo gemakkelijk. Want heer Bommel was naar een van de gebouwen gebracht... die in de bergwand van het eiland Starring waren uitgehakt. Waar ben ik? Rustig ja. toch. Geen overhaasting. Daar houden wij niet van. De zaak is deze. Ik ben lam stabiel. Strand op dit eiland. Alle aanspoelsels vallen onder mijn verantwoordelijkheid. En dat drukt zwaar. En dit is stabiel, die de orde helpt bewaren. Aangenaam, het is mijn plicht u enige vragen te stellen. Wanneer bent u volgroeid geraakt? Kunnen u de volle man nog noemen? En de tweede vraag die zich opdoet, is de volgende. Is uw denkleven roerloos? Dit de gaat te ver. Heb ik nog niet genoeg geleden? Ik voel me helemaal niet lekker. Maar in plaats van met een versterkend glas port, word ik met beledigende vragen lastiggevallen. Mijn denkleven is diep en vol. Onthoud dat. Hij heeft te veel omgang met mops gehad. Hij moet behandeld worden, vrees een heel juiste uitspraak. Ik ben bang dat het de invloed van mijn neef is. Tom Poes had geprobeerd om de sporen op het strand te volgen. Maar na een poosje gingen ze verloren in het mulle Zand. Hij was dan ook blij dat hij een eilandbewoner ontmoette. Ik zoek een vreemdeling die hier nog niet lang geleden is aangespoeld. Kunt u mij ook zeggen waar die is? Hij heet hier Bommel en hij draagt een, een ruitjesjas. Een ruit. Hm? Die drukte, daar houden wij hier niet van. Oh. Orde moet er zijn, dat is netjes. Mm -hmm. Ga naar het moeras waar je hoort... en wacht tot het je tijd is... en je met volle maan volgroeid raakt. Dat wordt zo. Maar het gaat om een drenkeling. Hij is hier met een schip aangekomen... Heel onrustig. Oh. Zoiets geeft ons handenvol werk... Maar het geval zal ordelijk worden afgewerkt. Ook al wordt het uiterste van de overheid gevergd. Nou, nou. En nu, weg hier. Het is hier voor mops verboden. Geroep en gespring zijn vreselijk uitputtend. En ik verzoek je naar de plaats te gaan waar jij thuis hoort. Dank je. Ik ben geen mop. Ik zoek heer Olly. Daar, oh, daar, daar houden wij niet van. Daar houden wij niet van. Goed, dan ga ik maar naar dat moeras. Dat is de plek waar Rep woont en misschien kom ik daar wel meer te weten dan hier. Al spoedig had Tom Poes de stad achter zich gelaten. En nu geraakte hij in een kale streek die verlevendigd werd door wat struiken en een smal kronkelig pad. Dat is raar. Die hoort hij niet. Misschien is hij de weg kwijt. Hmm. Dit is geen leuke omgeving. Maar ik hoop dat ik hier meer hulp kan krijgen dan in de stad. Hoi! Jij bent rep. Ja. Rep van de vuurplek. Ja, ja, ja, ja, ja. Kun jij me vertellen wat er met heer Bommel gebeurd hij is? Hij is in de stad, denk ik. Hij is veel te onrustig voor een ouderen. Oh. Ze zullen wel een stap van hem maken. Daar is niets aan te doen. Niets aan te doen? Nou, dat ga ik toch proberen. Heer Olly is zo nu en dan wel moeilijk en eigenwijs, maar als hij een stap wordt, is de aardigheid eraf. Voor hemzelf ook trouwens. Nee, daar moet ik hem van redden. Nou, als je dat lukt, dan ben je knapper dan wij. Alle mops worden staps. Als de maan bol is, moeten we allemaal het aftreksel van de te drinken en dan worden alle mops volwassen. Zo is het leven nu eenmaal. Het enige wat wij er tegen kunnen doen, is springen. Want dat houdt de verstarring tegen. Mm -hmm. Ja, dat is een vermoeiende manier. Er moet er iets anders op gevonden kunnen worden. Ik weet het niet, ik weet het niet. We weten het allemaal niet. Het enige wat we hebben kunnen verzinnen was die vuurpijl. Oh. Maar die is mislukt en nu bewegen we maar zoveel we kunnen, zolang het nog kan. Hoe kunnen jullie gedwongen worden om het aftreksel van de starwortel te drinken? Dat gaat vanzelf. Met volle maan trekt het starwortelvocht hier door het moeras. Oh. En omdat wij erin wonen, krijgen we dat spul vanzelf naar binnen. Aha. Springen is het enige wat je redden kan. Springen of de lucht ingaan. Hier hmm, dreigt een vreemd gevaar. Ik zal een goede list moeten verzinnen om heer Olly en de mops te redden. Hé, hey, daar staat de helikopter die ik een poosje geleden over zag vliegen. Zoals oplettende luisteraars kunnen vermoeden, was de helikopter die Tom Poes zag het eigendom van professor Politskowski. De geleerde had zich voorgenomen om de levensvormen op het eiland Starring te bestuderen. En daarom was hij nu met een scherp vergrootglas doende om het moeras te onderzoeken, terwijl zijn assistent aantekeningen maakte. Leven ontspringt aan de water. In deze dras vangt de eerste fase aan. Noteert u dat, meneer Pips? De eerste fase. Ja. Wat voor fase? Ach, de groei der Staringers verloopt in drie tijdruimen. In de eerste tijdrom zijn zij in een aard van buikkoppen die mops genoemd worden. Ik betreur het echt dat het hier kans geen leven geeft. Misschien zitten die buikoppen ergens anders. We denken dat ik achter die struiken daar iets hoor bij onze helikopter. Het is niet netjes wat we doen, Rep, want het is niet onze helikopter. Maar noodbreekwet en heer Olly moet gered worden. En ik wil de lucht in. Hij moest even bij de. Hij moest bij de. Maar daar kan niemand om me heen. Maar ik ben de hele boegeraar. Komt hem op, pizza-huis. Alleen tonnenweder, Men heeft mijn tuig gestolen. Schande. Bro, dit is een catastrofe. Ja. ja. Maar. Jo, hops, ja, de hop op levensvorm. Nu kan ik wetenschappelijke waarnemingen maken aan de arbeid, meneer Pieps. Intussen was heer Bommel voor een rustig gesprekje naar de werkkamer van de heer Sloom stabiel gebracht. Want die stond bekend om zijn kalmerende invloed. Ik, ik wens te weten wat dit allemaal betekent. Niet zo luid, ja. niet zo luid. U weet niet hoe uw geroep door mijn zenuwtoppen snijdt. Gaat u toch zitten en beheerst u zich? Ja. Zo, dat is beter. Dank u. U bent toch volwassen, nietwaar? U bent de tweede groeistoot ingegaan. En u kunt zich toch rustig en prettig gedragen? Ik ben Olivier B. Bommel. En ik ben een heer die zijn manieren kent. Dank... Kalm toch. Ik ben blij dat u uw manieren kent. Heel Dank. blij. Gespring en opstandig geroep kunnen wij niet verdragen. Alles is immers goed geregeld zoals het is. Onze vaders voor ons hebben daarvoor gezorgd... en daarvoor onze grootvaders. En wij zorgen dat daar geen verandering in kan komen. Dat is nog niet zo gek. Als heer heeft men zijn beginselen. Alleen zijn de stoelen hier niet gemakkelijk... Waarom is alles hier van hout? Hout is levend. Ja? De meubelen groeien uit de grond omhoog. Hmm. En dat is nodig voor de laatste fase van de wijs geworden roerloze stappen. De derde groeistoot. Maar die bereiken maar weinig. Hmm. Wanneer men jong is, is men een mop. Dat is een heel onrustige fase waar men als volwassene... Alleen maar last van hem. Maar wat doet u toch? Wat doet u op die tafel? Blijft u toch even prettig en kalm zitten? En stoort u niet aan dat lawaai hier buiten? Daar wordt men maar wispelturig van. U weet niet hoe dat geklimt mij uitput. Zo kunnen we toch niet ontspannen van gedachten wisselen? Ik zou het erg op prijs stellen wanneer u weer ging zitten. Dank u wel. Dank u. Maar heer Bommel luisterde niet naar hem. Want achter het raam was de jonge Rep verschenen. Het ventje ging aan een touwladder van de helikopter. Rep! Rep! Hoe kom je daar? Waar, waar is de poes? Hierboven in de vlieger! Je bent in gevaar! in beweging blijven! Drink vooral geen starwortelsap! Kom, je moet daar weg! Pak de touwladder! Juist, ja, ja, de touwladder. Huh? Tom Poes liet de helikopter langzaam maar zeker opstijgen. Daardoor werd heer Colleen natuurlijk door het venster naar buiten getrokken. Maar helaas was de spanning niet op zijn formaat berekend, zodat de tors van de vertrekkende heer in het huidwerk bleef steken. Laat mij u rustig terugtrekken. Ja, in. Te heer Bommel klopte met zo'n kracht naar buiten dat de oude heer Stabiel geen tijd had om zijn voeten los te laten en achter hem het luchtruim ingerukt werd. Intussen was professor Politkovski bezig met zijn onderzoek van het opgroeien der mops. Wat gebeurt er met de volman? Dan loopt de staarwortelsap in het moeras en als je die springt, dan krijg je het naar binnen. Dat is klaar. Uh, noteert u dat, meneer Pieps? Ja. Yeah. Waar komt de sap vandaan, als ik vragen durf? Uit het meer. Ja. De staarwortel is de wortel van de grote star, die in het hoofdgebouw groeit. Huh. Daar mogen wij niet komen. Alleen de staps worden daartoe gelaten voor de laatste groeistoot. Ja, dat boel. In de wetenschap geeft het niets rares. Wij noteren slechts. Merkt u zich dat aan? Mag ik u bidden ons naar deze sapzee te voeren, meneer Roer? Dan kunnen wij de samenstelling der vochtigheid in ogen nemen. Kom, Kom, Kom maar, Hier is het. Achter deze dijk. Kijk maar. Allemaal starsapen. Pas op dat je er niet in valt. Een ogenblik, bitteku. u. Daar vliegt mijn hefschroevere. Ach, ach, wat geeft het nu? Daar valt ja de bommel van die striklade. Tezamen met een vervolgroeide mop. De ongelukkigen zijn bestemd in de vloedigheid geraken. Ja, dit is ja een jammer voor de bommel. Maar wetenschappelijk is het een interessante val. Nu kunnen wij de uitwerking des SAP's op een proefpersoon studeren. Ik bid u notizen te maken, meneer Pips. Zo, ja. so, so. herr Bommel. Oh, Laten wij u maar duchtig oh, onderzoeken. In een de verteugering oh. des metabolismus. Teruglopendes hartenslag. langzame hersenklop. Oh, de ongelukkige is ganz bedoofd. Maar dit kunnen de volgende stwaterplatsen zijn. Wij moeten nog geen conclusie maken. Heer Olly, heeft u zich pijn gedaan? Dat was ja een luisbovenstreek om mijn hefschroeven te roven. Ja, er zat niets anders op. Ik moest heer Olly uit die stad redden. Hoe is het met hem? Pran, dat was ja een schone redding die u gepleegd hebt. De ja. bommel is gans verladderd door de blons in de Oh. Nu is hij alleen nog nuttig om de werking de saps te studeren. U kunt dit nu wel interessant vinden, maar het is natuurlijk heel erg. Dat vocht is gevaarlijk. Wat moeten we nu doen? Rustig zitten laten. Hij is in bevoegde handen. Hm? Wij zullen hem wetenschappelijk onderzoeken ja. en misschien kunnen wij hem cureren wanneer wij de samenstelling des de saps kennen. De Pips is bereid naar de hefschroeven te gaan om in een reagensglas te halen. Geduld, hm. bitte u. Laat dit maar aan ons over. Hm. Dit is nu waar de mops zo bang voor zijn. Heer Olly is in dat sap terechtgekomen en nu wordt hij net zoals die staps. Alleen vraag ik me af wat er nu met die staps zal gebeuren die met hem in het meer gevallen is. Zou die nog meer verstarren? Er is iets heel vreselijks gebeurd. Ik ben in het meer gevallen voor mijn tijd. Ik heb het sap gedronken... Voor de volle maan. Dat is helemaal niet netjes, Sloan. Dat hoort helemaal niet zo. Daar houden wij niet van. Hoe heb jij zoiets kunnen doen? Het komt van die vreemdeling. Ik deed mijn plicht, Sok. Ach, je weet niet hoe ik geleden heb door al dat lawaai en gevlieg om mij heen. En nu dit. Wat zal er van mij worden? Breng mij bij een der oude. Daar heb je hem met een van zijn leeftijdgenoten. Ik moet ze volgen. De oude vergronden goed dit jaar. Er hebben nog nooit zoveel wortels door het plafond gestoken. Starwortels, een mooie oogst, sok. Maar voor mij is het te laat om zaken te doen. Een mooie oogst. Maar het bijeenslepen en optasten is vermoeiend werk dat tot stuwing leidt. Je weet niet hoe blij ik zal zijn wanneer mijn tijd voorbij is. Met volle maan word ik tot de oude toegelaten. Dat is mooi. Voor mij ligt dat anders. Ik heb sap gedronken voor mijn tijd. Wat zal er van mijn woorden geduld sloom. Daarboven aan de trap woont Mop, een oude met grote wijsheid die het geheim van alle groei stoten kent. Je kunt zonder kloppen naar binnen gaan. Spreek langzaam. En sta vooral stil. Wijze in, Mop. Het is vreselijk. Ik ben voor mijn tijd in het starsap geworpen. Voor mijn tijd. Wijze in, Mop. Wat zal er nu met mij gebeuren? Het is heel onrustig. In het meer vallen voor volle maan is heel ongepast. Ja. En ook uh, ongebruikelijk. Maar... Het heeft geen kwade gevolgen, nee, het heeft geen uh, kwade gevolgen. Ga rustig zitten en keer in, sloom. Dan zal alles normaal verlopen, als de maan vol is, zoals het hoort. Die wijze immop beweegt helemaal niet. En nu zie ik hoe dat komt. Hij, hij heeft wortel geschoten, dus dat gebeurt er wanneer die lui hier oud worden. Terwijl heer Bommel zat te bekomen van zijn val... had professor Politskowski wat van de vloeistof uit het meer geschept... en nam daar nu verschillende proeven mee. Pauw, sap. Het is gewoon kalkenswater. Ha, hebt u dat, meneer Pieps? Ja. Niet zitten, Bommel, dat is gevaarlijk. Daar komt verstarring van. Je moet bewegen. Tertier calciumfosfaat. Tertier calciumfosfaat, dat zeg ik ja. Maar wat geeft het nog meer aan deze sap? Ongebonden carbonaat, meneer Pieps. Merkt u zich dat aan? Niet zitten. Kan men een weinig stil zijn daarachter? Hop, hop. Wij zijn met in de onderzoeking dadig. Achting. Wat gebeurt wanneer men deze vloedigheid drinkt? Hop, hop, hop. Dan krijgt men buikpijn denk ik. Oh. Oh. Oh. Bewegen. Zitten is gevaarlijk. Ga toch heen en hoe kan men wetenschappelijk arbeiden wanneer de proefpersoon verschutterd wordt? Omdat men rotjes naar hem werpt? Blijven bewegen. Met mij is het afgelopen. Dat voel ik. Het is nog niet afgelopen. Starsap drinken voor volle maan heeft geen gevolgen. Dat heb ik net gehoord. Oh. pijn. Dat hebt u net gehoord? Wat? En van wie hebt u dat dan vernomen, als ik vragen mag? Wat hebt u dan gehoord, meneer Poes? Starsap werkt pas bij volle maan. Maar dan is het ook voorgoed. Het verstart. En dat heb ik zelf gezien bij de oude Immop. Die had wortel geschoten. Oh, oh, wortel geschoten? Ja. Help! Doe iets, bedoel ik. Beweeg, beweeg, beweeg. Oh. Dat is een waanzin. Ja, een... Geen aanstaandere persoon kan wortels slaan. De ganze geschiedenis is volledig onwetenschappelijk. Maar in een nauwe onderzoeking is hier geboden. Ik ga dit tot inschrijven. Eens... Fundament. Laat hem maar gaan met zijn wetenschap. We hebben hem niet nodig. Ik heb hier heel stilletjes en diep zitten nadenken. En nu begrijp ik er alles van. Dat dat meer voor volle maan onschadelijk was, heb ik direct al gedacht. Oh jongen, verstar niet als je ouder wordt. Zijn mijn goede vader altijd. En, en daar gaat het hier om, als iemand begrijpt wat ik bedoel. Ik ga nu de verstarring bestrijden. Ho, hoewel de tijd kort is. Morgen is het volle maan en voor die tijd. Zal ik. Uh, kijk, ik ga. Uh, uh, wat ga ik? Uh, sta er niet zo top? Hoe zeg ook eens wat? Mm, het is niet zo gemakkelijk. Uh, ik ga hier eerst eens rondkijken. Dan krijg ik misschien wel een idee. Uh. Zo staat men als heer altijd weer alleen in de uren des gevaars. Niet staan, je moet bewegen. Dat is het enige wat helpt. Hup, hup, hup, wat? Wij praat dat je verstand kou, hebt, kou, jonge Rep. Jullie jongeren denken kubber, dat kubber, huppelen kubber, en springen kubber. jong houdt. Maar het gaat veel dieper. Het innerlijk moet bewegen. En doordat er hier toch niemand is die mij volgen kan, zal ik mijn eigen eenzame weg gaan. Het zou al raar moeten lopen wanneer ik geen ingeving krijg. Ik heb wel voor hete vuur gestaan. Gabber, gabber, gabber, gabber. Wandelend tussen de kromme moerasbomen in een natte jas en vol diepe gedachten, merkte heer Bommel twee staps op, die traag over een heuvel naderden en zwart afstaken tegen het avondrood. Het waren lode en slof Stabiel. Twee hooggeplaatste starringers die bezig waren het feest van de volle naam voor te bereiden. Ze liepen met slepende tred op heer Bommel af... en trokken met een eensgezinde beweging een schietwapen uit hun pijen. Oh, oh, oh, Hoela! Doe toch niets overijlds, goede lieden? Ik, ik, ik bedoel, wat, wat, wat, wat gaat u doen? Niets. Niets overijlds. Vooral niet. Maar er is hier in de buurt veel onrust. Dat gaat niet. Dat hoort niet zo. We gaan hier een gepaste, heel kalme sfeer maken. Tot stichting van de mops, die morgen volwassen worden. En wat u betreft niets over We staan eigenlijk in Dubio. In, in, in Dubio? Uh, niets over eilts. Ja, Ah. Precies mijn idee. Ik juich uw standpunt toe. Oh, als u eens wist hoe al deze drukte mij tegenstaat en, en die ongebondenheid. Een volwassene moet roerloos kunnen denken en hij moet de orde en de tucht kunnen handhaven. Dat zei mijn goede vader altijd en daar houd ik mij aan. Wijze woorden. Ja. Deze vreemdeling is een stap. Eh. Dat is duidelijk. Meneer Poes heeft in een ingeboren gezien die wortel had verslagen. Dat is voor het animale leven ja, ganz ongehoord. Of zo, als wetenschappelijke, moet men openstaan voor onmogelijkheden wanneer men de waarheid vinden wil. En ik voor mij heb een ongevoelig matte, gevoelende benen. En de ongebonden carbonaat in de straat. Pro. Het is onraadzaam om stil te staan of te zitten, meneer Pieps. Ja. Wij kunnen beter hupfen, hupfen tot voorbij de volmaan. Daarmee de wij geen gevaar lopen dat wij niet kennen kunnen. Wij volgen het de bijspel der mops. Bitteku. Ja. Onze plicht is duidelijk, Slof. Die twee vreemdelingen zijn staps Die zich als mops gedragen. Daardoor hebben ze een heel verkeerde invloed op het jonge goedje. Zo volle maan. Ze moeten beschoten worden. Hupsen! Men kan je ja toch niet weten? Ik doe ik toch, doe ik toch! Ja. Lode en slofstabiel richtten hun wapens op de huppelende geleerden. Maar nu besloot heer Bommel om in te grijpen. En met uitgestrekte armen sprong hij voorwaarts. Helaas, hij kwam niet ver. Uit een poel was Rep opgedoken en draafde hem voor de voeten... zodat hij het evenwicht verloor en in het onfrisse nat tuimelde. Oh. De staps hadden trouwens niets van het gebeuren gemerkt. Precies op het moment dat heer Olly in de plas plompte... schoten ze hun wapens leeg. Raak. En omdat die met starsap gevuld waren... maakten ze ongeveer hetzelfde geluid. Dit zal een einde aan al die ruwe bewegingen maken. Een gepaste... Heel rustige sfeer, daar houden wij van. Wegwezen! Die kleine heb ik gemist, vrees ik. Jammer. Wegwezen! Je weet niet hoe dat gespring mij afmat. Maar ach, hij was toch nog maar een mop. En morgen, wanneer het starsap in het moeras loopt... zal hij als vanzelf zijn portie krijgen... Verlangzaam de hersenwerking. Maar gevoel in de bloedsomloop en de hartenswerking. Goed geraakt. Ja, maar niet alles is in orde, Slof. Waar is de vreemdeling Bommel gebleven? Dat vraag ik me af. Heer Olly was in de poel geduikeld, zoals we hoorden. En hij was net van plan klagend om hulp te gaan roepen... toen Rep naast hem opdook. Je moet doen alsof je expres in de pool gesprongen bent. Anders vertrouwen ze je niet meer. Maar, maar, maar, maar waarom heb je mij erin laten vallen? Ik, ik wil die arme professor redden. En nu is hij helemaal suf. Door jouw nee, schuld. Niks aan te doen. Zolang ze jou vertrouwen, kun je misschien nog iets beginnen tegen de volle maan. St, daar komt Lode stabiel aan. Zeg hem, uh, zeg hem dat je je zit te bezinnen op de derde groeistoot. Dat zal hij begrijpen. En nu moet ik wegwezen. Dag! Wat doet u daar, in die poel? Ik, uh, ik, ik, ik stoot mij aan de zinning. Ik, uh, ik bedoel, ik bezin mij op de, de derde stoot, als u begrijpt wat ik bedoel. Wijze woorden. Langzaamaan. Heel rustig. Ja. Lode en slof verwijderden zich gerustgesteld. En heer Bommel bleef stilletjes in de lauwe, geurende modder zitten. Dat deed hij goed aan want boven hem over de weg bewogen de staps zich met slepende passen heen en weer. Ze haalden onrustige elementen op, die door een schot starsap roerloos waren gemaakt... en droegen die op draagbare in de richting van de stad. Er was niemand die aandacht aan de zich bezinnende heer schonk... zodat hij besloot om weer aan land te kruipen toen de laatste stoet in de vechten verdwenen was. Het is erg wat men allemaal moet doorstaan... Wanneer men de verstarring van de ouderdom wil bestrijden... moet men modderbaden nemen, zei mijn goede vader altijd. Maar het gaat wel ver voor iemand van mijn stand. Vooral in deze omgeving. En dat bestrijden? Ik heb niets kunnen doen. Die arme professor is helemaal versuft weggedragen. Wie weet nou wat voor vreselijk lot. Oh, wat nu? Wat kan ik alleen doen... tegen de volle maan die op uitbreken staat? Morgen zullen alle mops staps worden. En de staps zullen wortels schieten en roerloos worden. Oeh, ouderdom is iets vreselijks. En ik sta er als heer alleen voor. Eenzaam tegenover een bovennatuur. Natuurlijke taak. Hé, hey, Olly! Ah. Gelukkig dat ik u vind. Kom gauw mee, ik heb Hier. wat ontdekt waardoor we misschien iets kunnen doen. Te laat, jonge vriend. Ik heb gedaan wat ik kon. Door list heb ik de staps bestreden totdat ik door de jonge rep in het moeras geraakte. Hm. Waar ik mij bezon op de derde groeistoot. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, en dat terwijl nee. jij. Ja, ja, wat, wat, wat, wat heb jij eigenlijk gedaan? Ik heb iets gevonden. Kom mee, dan zal ik u laten zien dat één kant van het meer aan de zee grenst. Wat, wat hebben we daar nu aan? Nou, Terwijl jij naar de zee keek, is de professor met dat starzap bespoten. Op een draagbare is die weggedragen. Oh, het was vreselijk om het te zien. Wie weet wat er nu met hem zal gebeuren. Er was nog niet veel met professor Vlitskowski gebeurd. Hij zat met verdraaide ogen op een houten bank in de godkamer waar hij heen gebracht was en waar de heren Sok en Slof Stabiel een rustig oogje op hem hielden. Wel geen gemis voor de wetenschap. Mijn mobiele geest is door de stabiel geworden. Het is schrikkelijk om niet nu studeren te kunnen wat zich met de volmaan in mijn metabolisme gaat. De vreemdeling is nu prettig rustig. Mooi, roerloos. Morgenochtend moet hij een tweede schot hebben. Dan zal hij de volle maan in waardige bezinning uh, ondergaan. Dat is beter. Veel beter. Ik vorder mijn instrumenten. De invloed van manenstralen op verzapt metabolismus is wahnsinn ...doch het dient studiert te worden. Denk toch aan de wetenschap, mijn heerschappen. Wetenschap? Onze wetenschap... ...is vastgesteld door onze voorvaderen. Wat goed genoeg was... ...voor mijn vader... ...is goed genoeg voor mij. Al dat onderzoeken... ...brengt alleen maar... ...onrust... En waar leidt het toe? Alles leidt naar hetzelfde, namelijk naar de maan. En nu moeten wij de sluizen van het meer gaan openen, waar de sok morgen moet het starsap in het moeras vloeien zodat de mops stabiel worden. Dank u wel. Kijk, dat meer bestaat helemaal uit starsap. Als we straks de sluis openmaken, vloeit alles in het moeras. En daardoor raken de mops bedwelmd. Of ze springen of niet. Ja, dat, dat, dat weet ik allemaal even goed als jij. Maar, maar, maar daar schieten we niets meer op. Nou, Wat moeten we er tegen doen? Dat zou ik wel eens willen weten. We moeten dat meer vannacht leeg laten lopen... Als ze de dijk weggraven naar de kant van het strand, loopt al die rommel de zee in. En daar kan het geen kwaad. Ja. Hey, als dat stars op de zee in loopt, kan het geen kwaad. Hè? Hmm. De, de zee is groot genoeg, ja. als je me volgen kunt. Mm -hmm. ha, dat is een goed idee, jonge vriend. Nou. Ik, ik had het zelf kunnen bedekken. <laughs> Wat zullen die oude sokken opkijken als ze de sluis openmaken en het meer is leeg. Ja. <laughs> Heel goed, werkelijk. Kom. ja. Dit is heel onrustig, baarnesok. Die twee vreemdelingen zijn veel te opgewonden. Nu de maan bijna vol is. Houd je wapen gereed. Dat is beter. Dit redden we niet. Er zitten veel te veel stenen in de grond. Mijn nagels zouden wel eens kunnen scheuren. En bovendien verg ik te veel van mijn krachten. En dat voel ik. Ja, als er maar eenmaal een gangetje is waar het water doorheen loopt, dan wordt het vanzelf groter. Als we nu maar wat gereedschappen hadden: ja. een houweel of, of een breekijzer of zo. Ja. Maar hoe komen we daaraan? Doet u toch geen moeite? Huh? Deze dijk is goed gebouwd door onze voorvaderen en wat goed genoeg was voor hen is goed genoeg voor ons. U moet niet zo opstandig zijn. Kijkt u even hierheen. Dan zullen wij u kalmeren met wat het Starzaam, Tompoes. Ze gaan uh, schetsen. Sch maar niet op ons. Dus, uh, uh. Tompoes duwde de wapens omhoog, zodat de schoten een fontein veroorzaakten... die op de beide stappen zelf neerkwam. Dus, dus, schamen jullie je niet. Dit had heel ernstige gevolgen kunnen hebben. Ik, ik, ik werk me hier krom om jullie volk voor een vreselijk lot te behoeden. En Jullie willen mij met walgelijk vocht begieten. Alleen door mijn tegenwoordigheid van geest... <coughs> Niet zo. Als u eens wist hoe dat lawaai mij door het hoofd snijdt. Maak dat je wegkomt! De toren van een heer is vreselijk! Schreeuw je weg voordat er iets ergs gebeurt! O, oh, dat geweld. Ik kan daar volstrekt niet tegen. Vooral niet zo tegen Volle Maan. We moeten. Versterking halen, sok. En steun mij een beetje. Want ik heb starshap binnengekregen. Dank je. Dat is beter. Oh, daar zullen we verder geen last van hebben. Uh -huh. uh, nu moeten we even iets verzinnen om de dek af te graven. Up, up, up. Afgraven gaat niet. Huh? De mops hebben dat ook geprobeerd, al lang geleden. Maar er zitten zware stenen in de dijk. Aha, de jonge grep. Als jij nu even een houweel haalt of een breekijzer of zo. Wat jij, toch, Poes? Mm -hmm. Zoiets hebben we niet. En als we zoiets hadden, zou het nu toch te laat zijn. De morgen breekt al aan. En vandaag is het volle maandag. De sluis zal direct al opengedraaid worden. Daar is geen kwestie van. Ik heb de lieden die dat wilde doen met een krachtig woord hun plaats gewezen. Als we nu eens... Uh, als we nu eens een tak nemen, bedoel ik. Die breekt... De stenen ja. in de dijk zijn te zwaar. Het is te laat. Kijk maar, daar. Hm? De staps komen eraan. Kom en Slof en Sokstabiel hadden zich met hun laatste zwakke krachten naar de stad gehaast om hulp te halen. En terwijl de opkomende zon de zee in een rode gloed zette, schuifelde een brede stroom staps over het strand in de richting van de dijk. Kom, EN Rustig maken wat we tegenkomen. We moeten ons bezinnen. op de volgende groeistoot. En de sfeer moet kalm en roerloos zijn. Kalm en roerloos. De wapens verzamel alle mops! Onder mijn leiding zullen we de staps verslaan. Ze zijn oud en suf, bedoel ik. Ze wapen! Dat heeft geen enkele zin! Er zijn maar weinig mops en er H zijn heel veel ouderen. Er zijn ontzettend veel ouderen, want ja. ieder jaar worden de mops staps. En staps worden nooit meer mops. Dat is ons hele jeugdprobleem. En toch is het wel een goed idee. Ja. Verzamel de mops, Rep, vlug. En laten ze vooral hun buidels met rotjes en springtuig meenemen. Oké, okay, ben zo terug. Uh, we, we, we, we moeten iets doen. Maar, maar, maar wat? Oh, het zijn er zoveel. Oh, er zit toch een list op, Poes. Daar zijn de mops al. Goed zo. Um, gooi het vuurwerk uit je buidel in de gleuven die we gegraven hebben. Alle rotjes... En klappertjes en bommetjes. Misschien kunnen we zo'n ontploffing maken dat er een gat in de dijk slaat. Maar we moeten vlug zijn. Het is geen slecht idee. Alleen wordt ons vuurwerk erg gauw vochtig. Wol en roer hebben het met moerasgas in elkaar geknoeid. Heel knap hoor, maar erg sterk is het niet. En de dijk is zo nat hè. Ja, je hebt gelijk, dit wordt niets. Die lont walnt alleen maar. Dit is toch misschien niet zo'n goed idee. Ik ben, doe dan iets! De staps komen steeds maar dichterbij. En die heet worden we onder de voet oh goed, Als er dan niemand iets doet, zal ik alleen die bende tegenhouden. De kracht van een heer kan vreselijk zijn als het om een rechtvaardige zaak gaat. U kunt niets doen tegen al die staps. We kunnen beter maken dat we wegkomen. De wapen! Volg me. Heer Bommel sprong van het dijkje af en holde naar een boom toe om daar een stevige tak af te breken. Helaas, de wortel was door het zeewater verrot. Toen hij begon te rukken, kantelde de stam langzaam in de richting van de dijk. Kom mee, heer Olli. Dit wordt niks. En de stap zijn vlakbij. Een heer vlucht niet voor de naderende ouderdom. Maar... Hij moet er te lijf gaan, want auto? De zware boomstam kwam precies op het heuveltje terecht waaronder Tom Poes het vuurwerk begraven had. En door de klap... Dit is de grootste onrust die ik ooit ben tegengekomen. Dit is meer dan ik verdragen kan. Ik voel een stuwing in mijn gevrichten. En dat op volle maansdag. Dit wordt een heel onrustige groeistoot. Het is de groeistoot. Het meer loopt licht. Wat zal er nu met die arme mops gebeuren? En de hele menigte staps was net bij die plek aangekomen. Dit is heel vreselijk. Waarom? Nou. Het is allemaal niet zo plechtig als ze gewend zijn, maar de uitwerking is precies hetzelfde. Of het water nu in de zee of in het moeras loopt, maakt geen verschil voor de staps. Ja, maar ik, ik denk niet zozeer aan de staps. Die zijn oud en traag. En ze hebben alles aan zichzelf te danken. Nee, ik, ik denk aan die arme mops. Hm. Waar waren die toen de ontploffing plaatsgreep? Ja, ze, ze huppelde ergens rond. En daarom zullen ze niet zoveel last van het starsap hebben gehad als anders. Het is niet in hun moeras gevloeid. En dat was toch de hoofdzaak? Ik heb dat starsap onderzocht. Het is heel interessant. Behalve de carbonaten. Daar het hebben ook... we nu geen tijd voor, Pieps. We moeten zo gauw mogelijk de professor halen. Uh, uh, laten we zijn een helikopter nemen. Professor Politkovski kwam langzaam bij uit zijn versufte toestand. Door de opwinding had men verzuimd hem een tweede sapschot toe te dienen. En daardoor raakte het akelige goedje uitgewerkt. Pran, dat was een zeer onaangenaam ervaring. De intensiviteit des denkens was tot een ganz ongewone dieptepunt gezonken. Nu weet ik hoe een student zich gevoelen moet. Hoor ik daar mijn hefschroeven? Ik heb het startsap onderzocht, professor. Behalve de carbonaten heb ik er sporen van Atropa Belladonna ingevonden. Verder niets. Zeer goed, meneer Pieps. Zoals ik begrijp meende, de ganze Starzap geschiedenis grond zich op bijgeloof. Wat bedoelt u? We, we hebben zojuist met levensgevaar het Starzap in de zee laten lopen door een geweldige ontploffing. En u noemt het bijgeloof? Natuurlijk, de zaak is klaar. Het geeft slechts een nachtschadeverdoving en de rest is waanzin. Ja, hoe, hoe zit het dan met die groeistoten? Met volle maan worden de mobs staps en de staps schieten wortel. We hebben het toch zelf We kunnen zien? We hebben niets gezien. We hebben slechts kunnen vaststellen dat zich hier op de eiland twee levensfasen bevinden. Er zijn jongen met buikop aardige eigenschappen. En er zijn volwassenen. Dat is alles. Ja. Onzin. Met volle maan worden de staps en de staps schieten wortel. En, en het komt allemaal door het drinken van starsap. Bro, dat is een onwetenschappelijke gevolgering. Ja. Wij hebben hier onze arbeid gedaan en dan gaan wij terug. Gaat u mede in mijn hefsthoek? Ja. Nee. Als dat wetenschap is, weet ik niet waarvoor ik eigenlijk belasting betaal. Ik ga niet mee, heer Profsky. Mijn plaats is hier. Ik wil zien wat er gebeurd is met die arme mops. Ik wil weten of ik ze nu gered heb of niet, als u begrijpt wat ik bedoel. Kom, Tom Poes, volg mij. Ja. Tom Poes en heer Bommel keken speurend rond over de moerassige vlakte... die druilerig en verlaten om hen heen lag... De nevels hingen onbewegelijk tussen de rottende bomen en het enige teken van leven waren de luchtbellen die uit de poelen opstegen. Hier is geen sterveling meer te zien. Waar zijn de mops gebleven? De laatste keer dat we ze zag, sprongen ze nog tieren rond. En het starzap is over de staps in zee gelopen, zodat ze daar ook geen last van hebben gehad. Waar zijn ze? Ja, het is hier wel erg stil. Het enige leven zit in de poelen. Dat moeten heel kleine mopjes zijn die pas uit het ijs zijn gekomen. Maar daar staat iemand. Misschien kan die ons iets vertellen. Goedemiddag. Bent u de enige stap die over is gebleven? Waar zijn de mops? Waar is Rep? De mops die zijn volwassen geworden. Daar helpt niets aan. Wanneer de tijd gekomen is, veranderen ze in staps. Zo is het leven. Ik ben Rep... En met mijn springen is het gedaan. Ach, u weet niet hoe het mij afmat. D dit is beter. Dank. Ben jij grijp? Ja, uh, ja. Hoe is dat mogelijk? Uh, je lijkt er niet op. Dat komt van de tweede groeistoot. Ik ben volwassen geworden. En wanneer men volwassen is, wordt men rijp... en dan denkt men overal heel anders over. Heel anders al die tijd heb ik gesprongen en gehuppeld om jong te blijven. Het is onbegrijpelijk, hmm. die onrust van de jeugd. Toch snap ik het nog niet. We hebben het sap in de zee laten lopen... en de enigen die het over zich heen hebben gekregen waren de staps. Was het leeglopen van het meer dan voor niets? Ach, dat star sap. Daar wordt men niet volwassen van, zoals de oudere generatie dacht. De groeistood komt van de volle maan. En dat sap verstaart alleen maar eventjes... Maar het leeglopen van het meer was niet voor niets. Het heeft alle staps verstart. En omdat de maan vol was... Ja, ga zelf maar kijken. Praten vermoeid. En ik moet nu een gepaste pij gaan zoeken. Na deze woorden slofte hij uitgeput heen. En de heer Bommel en Tom Poes vervolgden hun weg... tot ze bij de plek kwamen waar de dijk was doorgebroken. Oeg. Zie je dat, jonge vriend? Hoe vreselijk. Ik versta je wel. Mijn gehoor is nog goed, hoor. Het is jullie schuld dat wij hier staan. Wij hebben wortel geschoten. Jullie hebben geen eerbied voor de oudere generatie. Starsap. ...over ons heen laten lopen. Het is een schande. Een schande. schande een schande. Een, schande, een schande. schande. In plaats dat we gepast vergroeien in onze huizen... ...staan we nu allemaal in de buitenlucht. Dat is heel slecht. Voor de scheuten en bovendien zullen we vermomen. En dat is niet alles. De nieuwe generatie Staps heeft het geloof verloren. Het geloof in het staarsap Ik heb ze onbekleed zien rondlopen. Waar moet het heen? Wat zal de nieuwe lichting Mops, die nu nog onschuldig in het moeras uit het ei komt, van de wereld moeten denken? Ik, ik, ik weet het niet. Och, het is heel vreselijk. Maar het is de loop der dingen. Denk je ook niet, op Poes? Mm -hmm. De vooruitgang is niet tegen te houden. Mm -hmm. Maar die staps hebben zich niet willen aanpassen. Zeg nu zelf, het enige wat een heer kan doen, is zich aanpassen. Tom Poes en heer Bommel liepen in een gedrukte stemming naar de stad terug. Er heerste daar een ongewone bedrijvigheid, want overal schuifelden zwaarlijvige ventjes rond die op zoek waren naar een pij of naar een gepaste woning. Vreemd. Dat waren gisteren nog mops en nu willen ze zich vestigen. Zo zie je. Ja. Het heeft geen zin om rond te springen wanneer men een mop is. Nee. Ouder wordt men toch, als je begrijpt wat ik bedoel. Het is uh, jammer dat we ze niet hebben kunnen helpen. We hebben gedaan, wat we konden. Ja. Ik heb ze het voorbeeld gegeven hoe een heer behoort te leven. En ik... Uh, hm? We hebben de dijk laten oploffen hm? en het starzap ontmaskeren, bedoel ik. Ja. En nu heb ik er genoeg van. Ja. Dit alles was erg vermoeiend voor mijn gevoelige stijl, jonge vriend. Ja. Ik, ik wil naar huis, maar hoe komen we daar? Ahoy, Plimmers hey. Wat is dat hier voor een overgehaalde Jan Boel? De lading is niet in orde en de oude slof stabiel is nergens te vinden. Ah, dan mag geen starwortels deze reis, meneer. Ik ga weer vertrekken. Gaan jullie mee? Ah, zo'n zee-reisje is ontspannend. Ik heb tenminste de zorg over de naderende ouderdom van me af kunnen zetten. Als u begrijpt wat ik bedoel. Uh, wat krijgt u van me? Bobbels, dat is jammer. Ik dacht net, het zou een stuk rustiger worden... wanneer Bobbles zijn wilde haren kwijtraakte. Uh, een heer heeft geen wilde haren. Hij bestrijdt slechts misstanden. En daar is Verstarring er een van. En trouwens, mijn naam is Bobbel, en niet Bobbles. Ik wilde dat u dat is onthield in rust. Maar om het even. Je bent altijd goed van betalen, dat geef ik toe. Maar vergeet het sloepje niet! Dat ik verspeeld heb door je overgehaalde gespring in de Starringbaai, meneer! Overgehaalde gespring? Oh, en die heer springt niet. Dat moest Walters nu toch zo langzamerhand weten. Dat doen alleen mops, die het leven nog niet begrijpen. Het is weer zover. Dit is een prettige dienst omdat heer Olivier zich veel buiten zijn huis ophoudt wanneer men mij toestaat. Maar er komt altijd een ogenblik dat hij weer naar zijn huid terugkeert. En ik moet er rekening mee houden dat dit verschijnsel bij het klimmen der jaren zal toenemen. Welkom thuis, heer Olivier. U treft het. De stoelen zijn net fris bekleed. Vanmiddag gebracht. En ik heb een eenvoudige, nog voedzame pot op het vuur staan. Hebt u de onrust van het jeugdprobleem op kunnen lossen? met u wel nemen? Ja... De jonge vriend hier heeft geprobeerd om de ouderdom door ontploffingen tegen te houden. Ja. Maar ik heb het ventje rapper op kunnen wijzen dat men in waardigheid ouder moet worden. Hm. Men schiet nu eenmaal worstel wanneer men tot wijsheid komt. Hm. Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar een heer houdt altijd een beweeglijke geest. Ik ben blij dat te vernemen. Hm. Dat stelt me een beetje gerust. Hm. Bommel, met in de hoofdrollen Mark Rietman, Jacob Derwig en Krijn Ter Braak. Regie, Chris Baiema. Editing, Frans de Rond. Voor alle informatie en podcasting, hoorspelbommel.nl Bommen wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en de Stichting Het Toonder Auteursrecht.